2-1 van ADO Den Haag. Ook PSV, De Graafschap, Herakles en Sparta zijn verder. Ze wonnen allemaal van amateurclubs. Dan nog het weer. Het is helder en de temperaturen liggen rond 3 tot 9 graden. Overdag sluierbewolking met in het oosten ook wat zon. Matige, vrij krachtige zuidoostenwind en dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Goeiemorgen, oude Rotkop.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 Van het koket aan de overkant, de kinderen kunnen gaan staan. Het is de tijd om heel sentimenteel.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 Morgen, oude rotkop. Het zal je maar gezegd worden, lieve luisteraars. Maar ik citeerde in dit geval. En degene die ik citeerde was Remo van het Groene Woud. Het is dus de nieuwe single. Hij heeft een uh, nieuwe album afgeleverd onder de titel De Laatste Rit. En dit is daarvan dus de single geworden. De man die treedt nog steeds veelvuldig op. Voornamelijk optredens in uh, Vlaanderenland. Maar er is ook een optreden in Nederland. Wel vlakbij de Belgische grens in Bergen-op-Zoom. En dat zal uh, zaterdag 19 november plaatsvinden. Remo van het Groene Woud. Welkom bij de. Bij het laatste uur de nacht in het anders hier bij de vader op Radio 1 met daarin een prijsvraag. Ik heb namelijk een, uh, geen cd, een hele bijzondere cd, een dubbel cd. Met daarop uh, alle de wereld draait door recordings. Je hebt ze misschien de afgelopen weken gezien op de televisie. En uh, al die opnamen die zijn nu ook uh, samengebracht op uh, een dubbel cd. En ik ga de dubbel cd verloten zo dadelijk en ik ga een vraag stellen en dan moet je het antwoord op weten en dan, uh, dan kom je een soort uh, ton te zitten, een tombola en dan vis ik wel eruit degene die daarvoor gewonnen heeft. Nou, zover zijn we nog niet, uh, want ik ga ook nog een nummer draaien uit die dubbelste. Ik wil je even uh, aandacht uh, vestigen op het volgende. Het is, het is namelijk al een uh, paar weken geleden geweest dat uh, Meteo Consult heeft verwacht dat we een hele strenge winter zullen krijgen. Nu is er ook nog een Duits weerbureau onder de komische naam Donnerwetter. <lacht> en die, uh, die voorspellen hetzelfde. Uh, die voorspellen, namelijk dat uh, de co eerste twee weken van uh, november die zullen nog uh, enigszins aan de normale kant zijn, maar dan dan passeert es, uh, mijn zeer vereerde vrienden. Dan begint uh, een uh, horrorwinter die maar liefst uh, drie maanden lang zou duren, dus zet die winterbanden maar alvast erop. En uh, ja, bij zoiets wordt er natuurlijk een toepasselijke plaat. Bladzoon het eerst. die heb ik nog eens een keer uit de kast gehaald, met een uh, hele oude melodie. Het komt allemaal uit de jaren zestig. En het heet Sometimes in Winter. Hier bij de nacht anders de vader op radio 1. Sometimes in winter. I gaze into the streets. And walk through snow and city sleep behind your room. Sometimes in winter. Memories, remember you behind the trees with leaves that cried By the window once I waited for you Laughing slightly you would run Trees alone would shield us in the meadow Making love in the evening sun Now you're gone, girl, and the lampposts call your name I can hear them in a spring of frozen rain Now you're gone, girl, and the time slow down till dawn It's a cold room, and the walls ask where you've gone These streets would fill with laughter from your tears to ease my pain. 60, Blood, and Tears. Mooie muziek maakten ze destijds. En uh, opvallend was natuurlijk dat het een popband was... met een uitgebreide blazerssectie. sectie Sometimes in winter. Vanavond in Eindhoven een optreden van... Uh, de advocaat uit Italië, Paola Conte. Buona giornata. Al mare Solo è con ecco mille. Lire. Sono venuto a vedere questa, quella gente che c'è, il sole che splende più forte, il trastuono del mondo cos'è? Cerco ragioni e motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore, cadono sulla mia testa le risate delle signore. Wow una cameriera non parla è straniera dico due palle ad un tizio seduto su un'auto più in là un'auto che sa di vernice di donne di velocità Io in là sento tuffi nel mare, nel sole o nel tempo chissà, bambini gridare, palloni danzare. Tu sei rimasta sola, dolce madonna. Una sola nelle ombre di un sogno, forse di più, fotografia lontani dal mare, con solo un geranio e un battone. Ci splente negli occhi la notte. Tutta una vita passata a guardare le stelle lontano dal mare e l'epoca mia e la tua e quella dei nonni dei nonni vissuta negli anni a pensare. Una giornata al mare tanto per non morire nelle ombre di un sogno forse in una fotografia lontani dal mare con solo un geranio e un balcone mm. Mooi stad, Conte En vanavond zal hij ongetwijfeld, als hij optreedt in de Frits Philips... Uh, kom in het Frits Philips in de... Nee, hoe moet ik het officieel zeggen, in het muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. En dan ook nog in de airportzaal, dan zal hij ongetwijfeld Max zingen en uh, Bayacon mee. Maar wie weet doet hij ook wel dit minder bekende nummer. Una, giornate al mara, Paulaconte. Middels uh, 74 jaar, maar nog steeds... Uh... Still Alive and Kicking, zou ik maar zeggen. Ricky Kool, die treedt ook vanavond op. Uh, zij zal zijn, nou, enigszins in de buurt van Eindhoven... Theater De Bussel, met haar programma Rain, Steam and Speed. Maar ze zal ongetwijfeld ook wel iets Nederlands talig zien, want er is net een nieuwe cd van uit De Radio 1-cd van deze week, Wind om het Huis. Ik laat je een opname horen, een liedje uit uh, die cd... maar dan in een aparte versie, de versie die ze afgelopen zondag zong... in het uh, Radio 2-programma Sarah op zondag. Hier is Ricky Kool met Lief, ik draag je wel naar huis. Ik draag je wel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 Terwijl ik thee zet, terwijl ik T zet, hou ik je hand vast. Ik maak de bank leeg als jij niet oplet. Ik ruim de toepel als jij niet oplet. Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, lief, ik draag je wel naar huis. Ik neem je mee, ik breng je thuis. Lief, ik draag je wel naar huis. De hele weg, de hele lief Ik draag je wel naar huis Ik neem je mee, breng je thuis Lief, ik draag je wel naar huis De hele weg Ik kus je wangen Voor ik het licht in Voor ik het licht in Kus ik je wangen Je lieve ogen Met verlangen Kus ik je handen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 Terwijl jij wegkijkt, zie ik mezelf staan Ik zie mezelf staan, hou mijn hand vast Levensgevaarlijk, zie ik mezelf staan Als jij je thuis voelt, ga ik de deur uit Als jij net wegkijkt, loop ik mijn huis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 En dit liedje staat in een iets andere versie, want dit was een live-opname... staat in een iets andere versie op de jongste cd Wind om het Huis. Ricky Cole, ook nog uh, uh, bejubeld met een award, met een nominatie... namelijk voor uh, vrouwelijke artiesten voor haar rol in de Nederlandse film Sunny Boy En dat gebeurde op het Nederlands Filmfestival. Helaas, uh, het Gouden Kalf mocht ze niet in ontvangst nemen. Maar goed, je zal maar een nominatie krijgen. dan uh, Dat siertje cv cv'tje toch ook wel, dacht ik zo. En uh, ze staat vanavond in Oosterhoudend Theater de Bussel. En morgenavond uh, in de Oosterpoort in Groningen. En zaterdagavond in Beverwijk in het uh, Kennemar Theater. Rikkie Kool, nieuwe cd heeft ze dus gemaakt. Uh, Winter om het huis en de opname die ik je liet horen, die werd afgelopen zondagavond gemaakt... in het programma Sarah op zondag. Dat elke zondagavond, heel vaak zondag, elke zondagavond te luisteren... is op Radio 2 tussen 8 en 10 met, uh, met Sarah. Dus uh, inderdaad, even kijken. Um, bring it on home to me. Dat ken je van de Animals. Maar dit is het origineel.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 Yes, I'm just the soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just the soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Als ik het dan toch voor de Animals heb, dan laat ik ze ook nog maar meteen horen. De Animals hoorde je met Don't Let Me Be Misunderstood. En daarvoor, uh, Bring It On Home To Me, dat uh, hier in Nederland bekend is gemaakt door de Animals. Maar het origineel, dat staat op naam van Sam Koek. En je hoorde ook nog een andere man meezingen met Sam Koek. En dat was uh, Lou Rawls, een opname 1962 we zijn toegekomen aan de opname die voorkomt... En je hebt het misschien een paar weken geleden gezien op de televisie... in ieder geval een opname die voorkomt op de dubbelcd... De Wereld Draait Door Recordings. Je gaat zo daag een liedje horen van uh, Thierry Sofiers... Uh, gezongen door uh, Blautun. En ik wil van je wereld... Die, van je weet, die opname van De Wereld Draait Door Recordings. Waar hebben die plaatsgevonden? Ja, waar hebben die plaatsgevonden? Nou, als je het antwoord weet, dan uh, mag je dat uh, naar me mailen. Je weet hoe je de nachtkring anders kunt bereiken via www.vara.nl. Ga dan maar lekker surfen. Dat is een van de opdrachten die je moet doen. En de andere opdracht is... Uh het antwoord weten op de vraag: waar werden de opnamen gemaakt van de Wereld Draait Door recordings? En als je het juiste antwoord weet, dan uh, gaan we lekker loten. In ieder geval, hier is in ieder geval dat uh, liedje dat Blauwtzoen gaat zingen. en dat ooit wereldberoemd is geworden door Tigers for het. Shout, shout, These are the things I can do without So come on I'm talking to you Come on Shout, shout Let it all out These are the things I can do without So come on I'm talking to you Come on In violent times You shouldn't have to sell your soul In black and white They really, really ought to know Those one-track minds That took you for a working boy. Kiss them good boy. You shouldn't have to jump for joy. Come on, Amsterdam. Shout, shout. Let it all out. These are the things I can do without. So come on. I'm talking to you, come on They gave you life And in return you gave them hell As cold as ice I hope you live to tell the tale I hope you live to shout, shout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 Come on, I'm talking to you. Applaus voor uh, onze muzikale Kind Blauwtsoen... die een liedje van Thea Sophia's coverde, Shout. Een van de wereld draait door recordings... die voorkomt op die dubbel CD die net is uitgekomen. Er staan nog zo'n dertig andere uh, versies van grote hits op. En dit is er een van. Ik wil van je weten waar hebben destijds de opname... dat is niet eens zo lang geleden, dat was in september... waar hebben destijds die opname plaatsgevonden... van de wereld draait door recordings. Dus het gaat niet om de locatie waar normaal gesproken... de uitzending vandaan komt, maar waar deze opnamen zijn gemaakt. Nou, dat wil ik van je weten. En dan, uh, nou, zou ik zeggen, veel succes ermee. Ik ben benieuwd naar de inzending. Je kan me bereiken via de uh, e-mail, via www.vara.nl... en ga daarna naar de nachthinkt anders, et cetera, et cetera. We zijn toegekomen aan onze Minage a Drie Franse platen op een rijtje uit drie verschillende decennia. Ik laat je een heel recente opname horen van... De zoon van François Zardy en Jacques Dutron. Thomas heet het, de man. Uit de jaren zeventig komt een opname van uh, Alain Souchon. En allereerst iets uh, wat niet zo oud is, maar het liedje is wel heel oud. Het komt uit uh, Vlaanderen eigenlijk. En het is de samenwerking van uh, de hele oude Bobby Janschoupe en de jonge gekke Arnaert. Le Ton de Cerise. Le temps des cerises Et dire aux signoles Aimer le moqueur Seront tous en fait les, deux. les belles auront La folie en tête Et les amoureux Du soleil Mon cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle mon cœur Souffrir un jour, quand, quand vous, vous en serez autant des cerises, vous aurez aussi. Je suis un oiseau fâché et je tue des cochons Moi d'un air détaché, je démolis leur maison Qui suis-je mais qui suis-je donc J'ai deux vies dans mon salon Qui suis-je mais qui suis-je donc Je suis un camembert vert jaune Je cours après des fantômes Je deviens super balèze lorsque j'avale une fraise Qui suis-je mais qui suis-je donc J'ai deux vies dans mon salon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 Vous que j'étais James Dean, américain d'origine, le fils de Buffalo Bill à leur admiration. Faut dire que j'avais la chemise à carreaux, la guitare derrière dans le dos, pour faire le cow-boy très beau, mes compositions. Elle me parlait anglais tout le temps, je lui répondais de trois mots bidons. Des trucs entendus dans des chansons, consternation Elle croyait que j'étais coureur, que j'arrivais des 24 heures Avec mon casque en couleur, alors admiration Je lui disais drapeau à damier, des rapages bien contrôlés Admirateur fasciné, télévision De fandon l'air, elle passe pas de 80, ma traction consternation. J'suis mal dans ma peau, en coureur très beau, un die just go with ma pince à vélo, j'suis bidon. Chanteur Incognito voyageur Tourné sur nos filles en pleurs Admiration Faut dire que j'avais des talons aiguilles Le manteau de lapin d'une fille Des micro-bracelets aux chevilles Exhibition Elle me dit chante-moi une chanson J'ai avalé deux, trois maxitons Puis j'ai bousillé satisfaction Consternation Mal dans ma peau, un chanteur très beau I just go. me passe vélo, je suis bidon Ik heb het Is dan weer uh, menage waar trois, drie Frans talige plaatjes op een rijtje. Want het zijn niet echt drie Franse platen. Want uh, het eerste wat ik je niet hoorde, dat was de samenwerking van de hoogbejaarder Bobbiaan Schoep. Uh, in 2010 is die overleden en de opname die je hoorde was uit 2008. En aan zijn zijde de jonge Grijke Arnaert. die in het uh, recente verleden zangeres was bij de band Hoeve Fonnek. En tegenwoordig een succesvolle solo carrière uh, onderhoudt. Om maar zo te zeggen, Le Ton des Cerises, dat is wat je van het duo kon beluisteren. Vervolgens een recente opname, een zo recent dat het in Nederland nog niet uit is dus en waarschijnlijk ook wel nooit uit zal komen. Je Thomas Dutron, de zoon van Jacques en François Hardy, Oiseau Fach en vervolgens Alain Chonson uit 1976 met Bidon. Vandaag is het 27 oktober. Er zijn weer een aantal verjaardagen, ook verjaardagen van mensen... waar we op de verjaardagskalender even een kruisje achter hebben gezet. Het is alweer eeuwen geleden dat hij geboren werd, maar toch 1728... James Cook, de bekende Britse ontdekkingsreiziger. Perke Donders, zalig verklaard missionaris. 1809 werd hij geboren. Eveneens als... Uh, werd op deze dag geboren. De uitvinder van de naarmachine, Isaac Singer, 1811. Theodore Roosevelt, de president, de 26e president van de Verenigde Staten... overleden in 1919, werd op 1858, uh, in 1858 geboren. Dylan Thomas overleed in 1953 en werd vandaag de dag op 1914 geboren. En wie kent hem nog? Wie kent hem niet zou ik haast willen zeggen? Herman Kuiphoff. Drie jaar geleden overleden en in 1919 op deze dag werd hij geboren. Nog levend en onder ons is John Cleese, 1939 geboren. En ook Philippe Catherine, de Belgische jazzriturist. Hij is van 1942 en van 1958 is Simon Le Bon van Duran Duran. Today, forgot tomorrow Here, yeah. Beside the news of holy war and holy me Ours is just a little sorrow Samuel Labon, is vandaag jarig. Hij is 1958 en het boegbeeld van Duran Duran viert vandaag zijn verjaardag. Dit was uit uh, jaren 90. Een paar jaar geleden hebben ze nog een keer een nieuwe CD gemaakt. All You Need Is Now heeft toch niet meer dat succes opgeleverd. Als uh, wat ze hadden in de jaren 80. Duran Duran en Ordinary World hoor je nog eens een keer van hun. Ook vandaag uh, jarig. Hazel Dean, de Britse zangeres, werd in uh, 1958 geboren. De violisten Vanessa May is van 1978 en van 1967 Scott Wayland. De Amerikaanse muzikant, hij is van de Stone Temple Pilot. Renate Verbaande, presentatrice, die is van 1979. En Kelly Osborne, die is van 1984. Kelly Osborne, inderdaad de dochter van... Ossie. De, de, de liefde en de voorkeur voor uh, pittige gitaar heeft ze wel van Vader meegekregen. gekregen. Vader Osborne of Ozzy Osborne, ooit uh, boegbeeld van Black Sabbath. En uh, dit was zijn dochter Kelly Osborne, die uh, vandaag uh, jarig is. Um, volgende week, dan, hebben we het alweer, uh, dan is het weer wintertijd. Ja, het gaat niet echt uh, erom spannen, zou ik maar zeggen. Vooral met die rare weersvoorspellingen op de lange termijn... dat het wel eens een hele strenge winter zou worden. In ieder geval, volgende week dan uh, is het weer een uur eerder licht. Maar dat verschilt nogal van regio. Of dat hangt er vanaf of je nou in het uh, uiterste zuiden of in het uiterste noorden bent. Want vandaag bijvoorbeeld, dan uh, komt de zon in Maastricht om 18 minuten over acht op. Woon je in of op de Schelling, dan is dat zeven minuten later. Daar komt de zon pas 25 minuten over acht op. En in de zomer is dat dan weer andersom. Dan is het op de Schelling weer eerder dicht. Maar goed, in ieder geval, daar zit zeven minuten verschil in... in deze tijd van het jaar. Dat u daar maar rekening mee houdt. Goed, uh, het volgende melodietje, dat, uh, dat is naar aanleiding van een hele leuke serie... die op dit moment op de Belgische televisie is op de maandagavond. Belpop heet dat, en daarin staat een uur lang een Belgische artiest of popbentens uh, centraal. En aanstaande maandag is dat uh, Rocco Granate, die in 1958 een wereldhit had met Marina... maar nog steeds actief is. Dit is wat je op dit moment in de Belgische parade vindt. Een opname samen met Bushemi, O Saracino, Rocco Granata. O Saracino, O Saracino. Bel. Uw O Saracino, O Saracino. Tutte fel, Fandamo. O Saracino, hey. oh Saracino, hey. bell' guaglione. O oh Saracino, hey. O oh Saracino, hey. tutte femmine fa sospira. Na faccia bella, un hey. core buono. Hey. I'm sorry. ZANG EN Rocco Granata, oorspronkelijk uit Italië, met zijn ouders kwam die in de jaren 50 naar België toe ze vaarden gingen werken in de Main. En toen had hij zoiets van: Wat er ook gebeurt, ik zal nooit de mijn ingaan. En hij had een voorkeur om muzikant te worden, kon aardige accordeons spelen. En heeft zijn wil doorgedrukt. Is uiteindelijk wereldberoemd geworden met Marina. En is nog steeds een icoon in België. Meer over hem hoor je en kan je zien aanstaande maandagavond op het Belgische Canvas. In de serie Belpop Rocco Granata hoorde je. En Osadacino. Clifford Tit. Told me I'll never forget Until my dying day He said, son, you are a bachelor boy Daddy said to me He said, son Richard, uit 1963 heeft net een cd gemaakt met allemaal solzangerissen... maar dit was het 1963. Dit was de Nachtkring bij de Vader op Radio 1. Volgende week zijn we er weer. En dadelijk naar het nieuws van zessen het Radio 1-journaal... met veel nieuws uit Brussel, Lara Rens en Marcel Oosten. Mijn naam is Groen Koenus, tot volgende week.